van naanzinnig voordeel opgelet. Nu naar al die voor eens ster beter leven slagersalkworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, bruisje. Ja, zicht dat. En wapenaar 48 plus kaas. Plakken of stukken met 50% korting. Alle melkuniebrekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combikorting op groenten. Nu, 4 voor maar 5 euro. Fans van naanzinnig voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven Slagersrookworst, deze week nergens goedkoper 275 gram maar 1,69. Geslaagd reisje? Ja, zicht dat. Slagersrookworst, deze week nergens goedkoper 275 gram maar 1,69. Geslaagd reisje? Ja, zicht dat. Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden! Kom ook shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven Giros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van Vodou. De... Aldi. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. <lacht> Luisterde naar de Sharebox. Met 10 mozzarella sticks en 10 chicken McNuggets. Om te delen, kom hem lekker halen. Bij McDonald's. Via je smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Caroline van der Plas stopt als leider van de Boerburgerbeweging. Er gingen al langer geruchten dat ze ermee wilden stoppen. Henk Vermeer volgt daarop en dus niet Mona keizer die lang werd gezien als opvolger van Van der Plas. Ze blijft wel kamerlid voor de BBB. De man die veroordeeld is voor een gijzeling... bijna twee jaar geleden in een café in Ede... gaat niet vroeg naar een tbs-kliniek. Hij wacht er al meer dan een jaar op... en heeft in de tussentijd weer mensen gegijzeld, dit keer in de gevangenis. Zijn advocaten hadden om de opname gevraagd... omdat hij het zo weer kan doen. De man die Douwebop met de dood bedreigde is opnieuw opgepakt, meldt het AD. Hij werd in november vrijgelaten in afwachting van zijn proces, maar heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden. Wat hij precies heeft gedaan is niet duidelijk. Hij heeft in ieder geval geen contact gezocht met Douwebop. En Noorwegen heeft het record verbroken voor de meeste gouden medailles op de winterspelen ooit. Op de biathlon werd voor de zeventiende keer goud gehaald. Het oude record was ook in handen van de Nooren op de vorige winterspelen van 2022. Het aantal medailles kan nog verder oplopen. Ze maken nog kans bij curling, biathlon en langlaufen. En dan nu het weer van Weer Online... Het is bewolkt en op de meeste plekken droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen en vanaf morgen wordt het een stuk zachter. En dit was het nieuws, op Sleem! De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou! Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl Allianz Direct. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen... Ah! Ik krijg plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Wat je ook zoekt voor jouw keuken? keukenloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Het is nu al zomersale bij Tui. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij Tui heb je meer opties... en dus meer keuze binnen ieder budget... Boek je vakantie nog 9 dagen met zomerseelkorting. Ga naar Toei.nl, de Toei-app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Jouw voorjaarsvakantie voor je extra voordelig in Designer Outlet Ochtroep van 26 tot en met 28 februari. Drie dagen top entertainment met DJs, walking acts en activiteiten voor de kids. Ontvang bij besteding vanaf 50 euro een fraaie tascadeau. Vierde lente in Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede. 18 plus speelbeurs. Ja, serieus? Oh, oh wat een geld! 10.000 tot verdikken me. Ben jij? de volgende postcode loterij winnaar waar gewerkt wordt, werkt exact want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing exact bedrijfssoftware die altijd werkt met 463,9 miljoen heeft de postcode loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit speel mee op postcode loterij.nl 18 plus speelbewust de jongens. composteerbare cups, check biologische bonen, tuurlijk Serieus lekkere koffie? Uh, proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens! Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Beste product van het jaar. En dat proef je. Hey, de koffiejongens! Meer dan anderhalf miljard euro aan goud en zilver veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt goud, volledig op uw naam en beschermd tegen inflatie. Bouw aan zekerheid op GoldRepublic.com. Gold Republic. Vertrouw in goud. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Oh, Kokune. Daarom hebben we deals. Waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss cents for every party. Echt goud op uw naam en beschermt tegen inflatie. Gold Republic. Vertrouw in goud. Hey. Hey Liefie. Ik, uh, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken. Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. En ziet slim bekeken. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl.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 Lekker, hè, die kou? Met heerlijke warme ettensoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mmm, dat is het gevoel van thuis. Je hebt sale, je hebt super sale, en je hebt de Simpel super super super zeil. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hé, hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOI. Van kort programma tot erkende mbo of hbo opleiding. LOI, groei door. Booth your Friday. Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Dit. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Een uur dan live in de Slammix Marathon, Mike Williams. to the maxi line want to party, do you want to party, yo, I want to party. Bitch here looking this impressive And pop a bottle, walking through the club like a supermodel, pretty in the face, but I'm real aggressive, I'm the only bitch here looking this impressive. Anderhalve maand was hij op vakantie Lachtie lekker op Bali en uh... En we nou weer beter beginnen met werken dan in de slam-dj-woofde. Nooit een, een uur lang, dit is Mike Williams. I don't wanna talk on, I just wanna dance with you. I talk all night, just wanna dance with you. my mind we ain't wasting time every move's a sign we ain't wasting time i won't change my mind Je mag kiezen links, rechts, voor, achter. Ah, hey man. Hello. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ik hoor uh, dat je net uh, Bali bent geweest. Zeker. Zeker. We zijn weer Bijna terug. twee maanden. Ja, bijna twee dat maanden. Dan hoor je bijna nooit mensen dat doen, hè? Helemaal geen nee. Nederlanders ook. Nee, nee, nee, nee. nee, je ziet daar ook helemaal geen Nederlanders. Nee, helemaal niet, hè? Nee. Nee, grappig is dat. Helemaal een onontdekt uh, stuk is dat. Nee. Ja. Hoe, hoe was het? Ja, lekker warm. Ja? Maar, ja, ja um... Goed. Hier is het heel koud, maar, de, maar ik voel me goed. Dat is prima. Jij overleeft de winter dan een beetje of zo? Ja, dat is wel, uh, dat is wel lekker. Ja. Heb je nog uh, wel een beetje geproduceerd en zo daar? Of niet? Ja, zeker. Ja. Ja, ik, kijk, ik probeer januari altijd zo min mogelijk te doen. Uh -huh. Um, maar dan eind januari, ik had er wel een paar shows daar, dus je, je blijft wel een beetje bezig. Oh, je bent ook een beetje aan het werk geweest ook wel. Ja, ja, ja ah, en op oh, een gegeven moment dan gaat het ook wel weer kriebelen. Ja. En dan gewoon met laptop op schoot, oortjes in en dan uh, produceren. En dan maak je eigenlijk best wel hele toffe dingen. Dan dat je het hele jaar door in de studio zit en dan ja. ben je eigenlijk heel veel dingen aan het afmaken. Wat helemaal niet leuk is en dan, dan is het gewoon lang leven de lol. Ja, ja, ja, ja, wat goed. Maken. Dus uh, we kunnen best wel wat dingen van je verwachten die uh, daar zeker. allemaal begonnen zijn. Zeker. Nou, ja, wat zeker. Goed. Hoe um, gaat het sowieso eruit zien de komende tijd voor je? Ja, druk weer. We ja. hebben weer een leuke, leuke zomer. Uh, toffe shows. We doen weer Tomorrowland. We doen ook Tomorrow Winter. We doen Main mainstage. Oh, wat goed. Uh, van, uh, van België, dus dat, ja. is, uh, dat is geweldig. Nice. Um, en heel veel coole shows die we nu vestigen zijn. Dus ja, het is, het is uh, weer, weer veel reizen. Ja. ja, want je draait toch altijd meer in het buitenland, hè? Ja, ja. ja, ik ben... Kijk, vroeger was ik wel echt meer nee, zeg maar Nederland. Ik ben ja. niet Nederlands, maar ja. Nederlandse DJ. Uh, en ik draaide veel in Nederland. En veel festivals en clubs. En nu um, ja, is het gewoon wat meer buitenland geworden. Uh, wat dat toen ook al was. Maar ik vind die shift eigenlijk wel leuk. Ja. Want ik hou van reizen, uh, leuke plekken zien, leuke mensen ontmoeten. En um, de sound is ook wat, vind ik, wat cooler daar. En wat, ja, is, nee, is dat zo, voor jij eigenlijk de sound daar? In, uh, ja, en waar ja, hebben we het dan over? wat Waar in het buitenland? Wat is echt jouw... Uh, nou, uh, kijk, ik, ik, ik denk wel dat elk continent heeft een andere sound nu. Uh, uh -huh. uh, maar ik denk, in, vooral in Nederland zijn we heel erg gefocust op één. Dan zitten we met je een bubbeltje. Ja. En, uh, en, dat is, um, en dat is heel leuk, alleen... Als je dan net iets anders maakt dan dat bubbeltje... Dan, dan is het lastig. Ja, ja, ja. Um, alleen, ik, ik heb altijd het buitenland leuk gevonden. Dus het is ja. eigenlijk ideaal voor mij. Ja, en en de grootste, vetste shows zijn toch in het buitenland. Waar ja. kijk je het meest naar uit nu? Ja, Tomorrowland, denk ik dan? Of, uh. Ja, Tomorrowland is altijd wel, wel een dingetje. Ja. Maar we doen bijvoorbeeld ook uh, een groot festival in Korea. S2O. Oh, vet. Ja, ja, dat wat echt super groot is. Ja. Um, en, en vooral gewoon het toeren, Gewoon heel veel showtjes doen achter ja. elkaar. Ja, ja, en, en, en heel veel nieuwe muziek uittesten. Want... Um, ik heb wel het gevoel dat dit uh, wel een leuk jaar gaat worden. <laughs> ja, nou, dat is mooi. Dat is, dat, uh, dat is een goed gevoel, toch? Ja, Zo, aan het begin van het jaar. Ja, zeker Met een goed voornemen. Hé hey, Tom, wel leuk dat je er was. Thanks. En zie uh, je snel weer. Sowieso. Mike Williams Ciao. in de Slam Mix Marathon. Zometeen de Mix Marathon Chart. De Slam. Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in de Mix. Little Mini. We zijn de kleurrijke minis, van groeten en van fruit Jullie niet en zijn vrienden Spaar nu bij Lidl voor gratis minis 10 kleurrijke groeten en fruitknuffeltjes. knuffeltjes Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal Lidl, je verdient het griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen? Bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Komt niet alleen sparen, maar ook besparen Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinausappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.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 Gun jezelf een holland amerika lijncruise cruise Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een Google Pixel 10a. Kijk op ben.nl. Ben. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk, gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier...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 U rijdt de veelzijdige BMW 3-serie plug-in hybride al vanaf 475 euro netto bijtelling per maand? Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Alle simonie bundles van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejaar abonnement. Deze week een etentje, dresscode gezellig.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 Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. NCOI is al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen op erkend mbo, hbo en masterniveau. Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoi.nl Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmer werken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Ontdek met Eliza was Heer het betoverende Spanje. Boek jouw unieke vakantie weg van de massa op elizawasheer.nl. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. We gaan weer een tandje goedkoper bij Trekpleister. Met maar liefst 50% korting op heel veel Oral B elektrische tandenborstels. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Smart speaker app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP nieuws. Goedemiddag, ik ben.